4 uur. Jellef is met het NOS Journaal. Ajax-supporters hebben in Den Haag gedemonstreerd omdat ze al 12 jaar niet naar de uitwedstrijd met Ado Den Haag mogen. De demonstratie was bij het Internationaal Strafhof en niet op het Malieveld zoals de bedoeling was. Daar stonden tientallen ADO-supporters de Amsterdammers op te wachten. De politie hield de supporters uit elkaar. Ondertussen was de wedstrijd Ajax-Ado bezig, de Amsterdammers wonnen met 5-1. In Bangladesh is een vliegtuig met aan boord 142 passagiers... teruggekeerd naar het vliegveld... omdat een man heeft geprobeerd het toestel te kapen. De vlucht van Biman Bangladesh Airlines... vertrok vanuit Chittagong met als bestemming Dubai. Kort na het opstijgen zou een passagier met een pistool... geprobeerd hebben de cockpit binnen te dringen. Alle passagiers zijn ongedeerd uit het vliegtuig gehaald. Politieagenten zouden de kapers inmiddels overmeesterd hebben bodemonderzoek tussen Utrecht en Almere moet uitwijzen... of de grond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Daarbij maakt Energiebeheer Nederland gebruik van kleine ladingen explosieven. Door de geluidsgolven die ontstaan bij de ontploffingen... wordt een soort echo van de grond gemaakt. Er wordt onderzoek gedaan op een lijn van 35 kilometer... tussen Utrecht en Almere in onder meer De Beeld, Laren en Eemnes. Tijdens de werkzaamheden kunnen omstanders ongeveer een uur lang... om de paar minuten een lichte plof horen. En burgemeester Marja van Bijsterveld van Delft... heeft tijdens een vergadering onbedoeld bijna haar smartphone vernield. Toen ze met haar voorzittershamer een onderwerp wilde afhameren... sloeg ze niet op het daarvoor bestemde plankje, maar op haar smartphone. Daarna deed de CDA-burgemeester het pardoes nog een keer... omdat ze vond dat de hamer zo zacht klonk. De actie van de burgemeester leidde tot de nodige hilariteit in de vergaderzaal. De telefoon van de burgemeester heeft de aanval trouwens wel overleefd.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 See no changes. Can't afford to get a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 Somebody better put your bag into your place. We will...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 You just won't.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 What about So Ritme ritme. Van ZFM. and just touch me.